Van Kersteren met het NOS Journaal. Op de TU Eindhoven is morgen geen onderwijs mogelijk door een cyberaanval. Het computernetwerk is gehackt en is daarom uit de lucht gehaald. Medewerkers en studenten kunnen niet inloggen op hun mail en verschillende apps staat in de verklaring van de TU. ICT-experts van de Eindhovense Universiteit onderzoeken de cyberaanval. Gebouwen en campus van de TU Eindhoven blijven wel toegankelijk. De olietanker, die vrijdag in de problemen was gekomen op de Oostzee, is naar de Duitse kust gesleept. Het schip met een kleine 100.000 ton olie aan boord wordt bij het eiland Rügen op zijn plaats gehouden door twee sleepboten. De tanker was onderweg van Rusland naar Egypte toen het in de buurt van Rügen in de problemen kwam en onbestuurbaar werd. Daarna dobberde het urenlang rond tot er door Duitse sleepboten werd ingegrepen. De tanker vaart onder Panamese vlag en is volgens de Duitse regering onderdeel van de Russische schaduwvloot. Bij de botsing tussen twee trams in Straatsburg blijken 68 mensen gewond te zijn geraakt. Maar geen van de slachtoffers is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde gistermiddag in een tunnel vlakbij het centraal station van Straatsburg. Een tram kwam stil te staan op een helling en rolde achteruit. Daar botste het voertuig op de andere tram. In Rome, Milaan en Bologna en enkele andere Italiaanse steden is de politie vannacht slaags geraakt met antiracisme-demonstranten. Ze protesteerden uit woede over de dood van een 19-jarige man van Italiaans-Egyptische afkomst. Die overleed na een achtervolging door de politie. De jongen zat achter op een scooter. In Italië wordt onderzocht of die scooter werd geramd door de politie. Het weer, vanmiddag wat vaker zon. Er staat weinig wind. Het wordt tussen de 3 en 6 graden. In Limburg blijft het net boven nul en vanavond koelt het snel af en kan er mist ontstaan. In het oosten kan het vannacht 5 graden gaan vriezen. Morgen is de mist op sommige plekken hardnekkig, op andere plaatsen geregeld zon en dan wordt het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Deze van van de Duran weer met het even na 4 uur Zandvoort en uh, verre omgeving. Nogmaals, een hele goede middag. Dus zondagmiddag, hè. Een speciale rendelloos, een uitzending hebben wij vanmiddag, Benno. Ja, het theater ja. van de open Ja, en hij duikt even weg voor de camera, maar als je mee wilt kijken, <laughs> zfm-live.nl. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Ja, zeg Rob, moet je horen, die, die, die, die Duran Duran die met dat overslaande stemmetje, die hoge kopstem zat te zingen, dat, dat deed mij denken... Aan, ik heb ooit eens met Rendell um, de laatste, een van de laatste Formule 3 wedstrijden verslagen. En dat was de wedstrijd waar uh, Tom Coronel won. En. Uh, ...Rendel uh, heeft toen eigenlijk van het begin tot het einde die wedstrijd uh, hier live op de ZFM verslagen. Ik zie al een en, grijs op zich gezicht. Ja, ja. en, uh, en ik moest, ik moest eigenlijk, uh, ik was een beetje de aangeven en zorgen dat het technisch uh, verder in... ...want we deden dat met een wandelzender en godzijdank uh, hield de accu het ook van, de, van die machine... En uh, dat bezorgt ook kippenvel, weet ik nog wel, bij onze programmaleider uh, Ro, uh, Ron Ron uh, Ja, en, uh, die, uh, en we hadden geloof ik nog. nog wat het, ja, hoe lang duurde die race dat niet? Een ja. uur, denk ik. Ja, dat, uh, ja nee, ik denk ik. 50 minuten? Kort, want het was op het korte circuitje dat ze reden. Oh, dat ja, ze reden ja, nog ja, ja, ja, ja. op het interim circuit ja. op dat moment. Uh, heel veel rondjes. En... en ik weet nog wel dat ik. Uh, ik liep inderdaad met een los microfoon... en een tasje op mijn rug en dat soort dingen. Liep ik eigenlijk de baan gewoon langs. Dus ik pakte Tom iedere keer... en die hele wedstrijd op verschillende punten pakte ik die op. Uh, dus niet vanuit een torentje. Maar nee. we gingen gewoon, eigenlijk gewoon zoals de fan... De hele, de, tijdens de wedstrijd. En uh, ik geloof dat uit de laatste, de laatste paar rondjes... ben ik gewoon een beetje tot Lint gegaan. geloof ik ja, ja, met <laughs> overslaande stem. <laughs> ja. Want het was... Uh, uh, het, het was heel spannend. Het was heel spannend, absoluut. En... en, uh, en uh, van zijn uh, van Coronel waren, gingen de bandjes uh, natuurlijk ernstig slijten, dus hij reed geloof ik voorop en uiteindelijk uh, dus ze kwamen we steeds dichterbij. Hij ze had een prachtige inhaalmonder. Uh, Ging natuurlijk. je erin hè? Ja. Ging had, je erin? Ik weet wat. Uh, er zijn nog foto's van de ik met Arie Leijendijk en Tom. Uh, dat is denk ik de dag ervoor staan we in de pits, uh, staan samen te praten. En, uh, en, uh, en Tom was er met Arie aan het babbelen. En uh, toen stond ik, zat erbij. En, uh, en ik zei, joh, het enige wat je moet doen is gas geven. En verder niet, uh, niet kletsen, niet aan hoeren. Uh. Gas geven met de bak. En je gaat gewoon winnen. Klaar, ja. daar ben je hiervoor gekomen. En uh, ja, dat, uh, en, en, zo Tom kan zijn natuurlijk. En toen was hij nog veel erger dan tegenwoordig. <laughs> en uh, ik zeg Tom, gas geven, winnen die wedstrijd. Ze rijden samen met Tim uh, nu de Dakar. Ja, ja ze en, zijn de, alleen de vannacht, heb ik begrepen, uitgevallen. En okay. uh, ze zijn... Ze mogen nog wel rijden, maar ze doen niet meer mee in het klassement. Okay. Uh, ze hebben iets met dynamo's gehad, dus ze hebben heel erg pech. Dus ze hebben weer een nachtje samen als twee gezellige broertjes tegen elkaar in het, uh, <laughs> het zand gelegen oh, oh, <laughs> in de woestijn. <laughs> ja, ja. Zo, We man. gaan de verhalen wel weer horen, maar ik heb begrepen, ze hebben wel een startkaart gekregen uh, vanmorgen om weer te starten. Maar bij de stad zijn ze tegengehouden moesten ze terug naar het bifak. Dus uh, ja. dan word je een soort, ik geloof iets classic rijder of ik weet niet wat je wordt. Maar dan mag je nog wel de, de wedstrijd helemaal volgen en meedoen. Maar je wordt niet meer opgenomen in het klassement. Dus jammer, dan liggen ze eruit, helaas. Maar jij bent zelf ook een racen. Ja, ja, dat kon op een gegeven moment. En, uh, Hoe bedoel je? Dat kon, uh... Nou, ik had nooit geld ervoor. Oh, dat heel simpel. <laughs> en toen vond ik op een gegeven moment. Dat kwam door de zaak. kwam er toch uiteindelijk wel weer. Uh, Zoals ik ze altijd heel erg een handje geef, sukkels, noem ik die dan. Uh, die mijn hobby gingen betalen. En die zeiden, Rendel, maar. We geven dat, maar we hebben het gevoel dat we voor een miljoen verdiend hebben. Dat hadden ze niet, maar dat is altijd goed natuurlijk. Ja. En, uh, en toen kon ik uh, weer gaan racen. En dat ben ik in 1999 weer gaan doen, denk ik zo'n beetje. Waarin? Ja. In de Volvo. En uh, dat, dat was het 360. Dus we noemden dat de 360. Nee, we noemden in eerste instantie was dat de Trusa Cup. De Tante Truus Cup. De Tante. Ja, uh, Huub uh, Meul uh, had dat, uh, had dat uh, bedacht. En dat heette de Huf Tante Truus. Want... Uh, alle Tante Trussen in de wereld reden in de Volvo 360. Dus daarom heette dat Tante trus. En uh, dat is, uiteindelijk is dat, de Vol, is dat de V360 Cup geworden. En toen dacht iedereen dat we in een Ferrari aan het rijden waren. Een Ferrari 360 op dat moment. En toen hebben we de V360 geen Modena Cup van gemaakt. En dat, uh, dus, dat is, uh, Lekker akkoord, naam. Ja, maar prachtig. Want dat was in, uh, ik denk, een van de beste raceautootjes die ooit gebouwd is. Want hm. dat in de eerste instantie ging het helemaal nooit kapot. Behalve remmen wisselen en, uh, en benzine in de tank gooien, deden ze het altijd. Waarop op een gegeven moment, uh, ik heb nog een foto hangen, uh, de rij aan kop. dan ben je gelijk wel weer wereldkampioen. Ja, natuurlijk, ja, ja, Maar daar rijden gewoon uh, bijna 50 van die autootjes achter me. Dus ja, geen één omaatje in het wild, ook in Halen, omstreken, uh, was uiteindelijk, ga ik je heel eerlijk zeggen, die waren nog veilig, uh, die mensen. Want uh, ja, alle Volvo 360's die op de weg waren, die werden afgepakt. Oh. En ik kan het heel goed herinneren, ik zat op een gegeven moment zat ik in mijn auto bij het stoplicht. En toen kwam een hele mooie blonde studente met. Uh, die te mooi was, zeg maar. Maar in een prachtige Volvo 360 naast me staan. En het was zomers en de raampjes waren open. En ik zit zo te zwaaien, zo met uh, 50, zo van uh, lief het. Uh, en ze zei, ja, maar daar doe ik het niet voor. Ik zei, ik wil jou niet hebben. Ik wil die auto hebben. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en als er een omaatje bij de, bij de plaatselijke supermarkt stond. Ik heb nieuws voor je. Jammer, joh. Maar die auto werd afgepakt, weet je. En ik kan me heel goed herinneren. dat We stonden op een gegeven moment op een beurs in, in Utrecht. En toen kwamen er op een gegeven moment twee... We hadden een paar raceauto's neergezet. En toen kwamen er twee keurige kerels. Met een stropdasje en een, echt zo'n Engels vestje aan. En die kwamen naar een stoel wij vinden het niet leuk wat u doet. En ik stond zo van, ja, hoe bedoel je, moet je tegen Amsterdam zeggen? Ja, dat komt ja, van ja, kakman, dan ja. gaat het niet goed komen natuurlijk. Dus uh, we hadden echt zoiets van, hoe uh, bedoelt u? U bent al die Volvo's aan het kapot rijden... en de onderdelenvoorziening krijgen wij niet meer voor elkaar... en ah. daardoor gaan verdwijnen alle onderdelen... en kunnen wij onze auto's niet meer onderhouden. Ja. <laughs> nou ja, boeien. <laughs> dus, uh, en dat gebeurde natuurlijk wel, want we hadden ook een andere rijtje die kwam met haar Volvo 360 op het circuit... En die komt aan het eind van de Het weekend komt ze bij de auto. En die stond op bokken. En alles was eraf gesloopt. Dus we hadden ook donorauto's nodig. Dus als je dan met een Volvo 360 naar de circuit kwam. Ja, jammer joh. Maar er stonden daar 50 auto's die moesten onderhouden ja, ja, worden. Ja, ja, ja. Dus die stond zonder wielen, zonder dingen. Uh, klaar. Bestaat die niet meer in deze klasse? Ja, nog wel. Oh. Hey, praten we over 25 jaar later. Hè? Zo, uh, die klasse bestaat. Het zijn niet meer de aantal. Ik geloof dat er 4-5 rijden. Maar ze doen het nog steeds. Mm. Uh, vijf jaar mee gereisd. Alleen maar benzine ingegooid en remmetjes nagekeken. Nou. Waanzinnige auto. En het waren de mooiste wedstrijden. Bumper aan bumper elkaar opduwen en alleen maar lol hebben. En daar heb ik echt leren racen. Daarmee? Daarmee, ja. Dat, dat zei ze ook, je hoeft niet hard te gaan. Ik, ik zeg oh. altijd, maar in de autosport is het heel simpel. Je hoeft niet hard te gaan. Je hoeft geen 200 op het eind te rijden. Als jij 140 rijdt met 10 man om je heen, is het net zo spannend. Ja, ja, ja. Oh, als je het zo bekijkt. Ja, ja, ja, ja. Is het is net zo spannend. En dan heb je het net zo druk en dan is het net zo moeilijk. Ik dacht wel altijd uh, dat degene die het hardste reed wel zou winnen. Maar, uh, nee, uh, nee, nee, nee, maar het was heel simpel. Met die Volvo was het heel simpel. Verschakelde jij een keer, gingen er gewoon vijf man voorbij. Ja, ja. Dus uh, je leerde daar vanzelf van netjes rijden. En ook heel erg opletten. En uh, weet je dat soort klassen zijn er niet meer. Helaas niet meer. Uh, geen merken meer die op de omgeving in de autosport. Want we hebben natuurlijk in die tijd prachtig autosport, hè. Uh, Alfa Romeo, Renault, Toyota... Ja, ja. wat was er allemaal van niet. Hè? Uh, uh, hele mooie merkencups. Fabrikanten gingen er echt vol in. Helaas kan dat tegenwoordig niet meer. Want ja, ik zie niet... Uh, uh, 50 Prius of uh, 50 uh, Tesla's... over de rechte denderen. Daar zitten we naar niks te kijken. En ja, <laughs> ja, Meneer Musk geen geld zat. Uh, ja, uh, geld zat, ja. Is dat de enige, eigenlijk, uh, de enige raceauto... Uh, die, waarmee je gereisd hebt? Nee, daarna ben ik... Uh, de, uh, Net zoals in elke autosport werd er op een gegeven moment... in die klasse werd er ook te veel gerommeld. Er werden andere motoren, weet je. Soms begrijpen mensen niet wat, oude, wat amateursport is. De heet heette toen het DNT. tegenwoordig... is gewoon pure amateursport. Meer is het niet. Maar er zijn altijd weer mensen die dan... Uh, uh, denken van ook zo'n cupauto met een andere motor... grotere boring, ik moet winnen namelijk. Hebben totaal geen talent, maar... Wij moeten winnen. Nou, het werd op een gegeven moment zoveel gerotzooid. dat een paar van onze rijders zeiden: Wat zijn we hier nog aan het doen? En Huub zei: Rendo, wil jij die cup weer naar elkaar toe brengen? Dus dit laatste jaar ben ik halverwege het kampioenschap. Kampioenschap, het ging helemaal nergens over. Uh, ben ik uh, daaruit gestapt en heb ik toen die cup weer een beetje een cup gemaakt. Hebben we de rotte appels eruit verwijderd. Hebben we gezegd: Jij weg, jij weg, jij weg. Ja, maar nee, wegwezen. Hier heb je niks te zoeken. En toen is die cup daardoor door kunnen gaan. Ja. En ik heb toen gezegd, ja, maar ja, hier heb ik geen zin in. En toen heb ik uh, een Renault Alpine gekocht. En toen ben ik historische racerij in gegaan. En dat doe ik uh, alweer sinds uh, 19... 96, Oké. Okay. Dus, uh, nee, te... nee, 2006. Hier is het 2006. Mm, okay. Dus ook alweer een tijdje. Ja. <laughs> het schiet lekker op. Het schiet lekker op. Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Eerst maar eens, uh, wat ga je draaien? Ja, toepasselijke plaat eigenlijk bij nou. dit verhaal. De driver's seat. Oh ja, ik hoog. had hem beloofd hè. Oh, ja. Sniff tears. Sorry, met de uh, driver seat. Ja en als uh, mensen luisteren en denken ja, wat doet die Rendal uh, dan uh, bij de softbox radio. Nou al jarenlang zo rond kwart over zie je. Race Radio Pit Report. Pit Report. Dan uh, klinkt het ongeveer uh, zo uh, heren. Nou ongeveer. Ongeveer, <laughs> ongeveer ja. <laughs> maar uh, dan hoor je niet tegen jullie allemaal daar achteraan. Nee natuurlijk. dat is waar dat is waar. Zeker. Nou mooi. Zo, uh, Rendal ja. Uh, ik weet niet, ik heb het ergens vandaan uh, getoverd, maar er stond Smiley Boss Youngtimer Touring Car Challenge. Oftewel de ITCC, dat wordt eigenlijk, of is eigenlijk jouw kindje. Ja, uh, ja serieus kindje. Ja, ja, ja. ja je bent, de, he, we, ble, we hebben het net gehad over dat je zelf reisde en uh, ging organiseren en dat je van Huub van het een en het ander over had genomen. Maar uh, en dat je uiteindelijk in de historische racerij was terechtgekomen. Ja. En dit is historische racerij. Dit is puur historische racerij. Maar uh, hoe is het ontstaan? Oh, de, de echte de, de Youngtimer Touring Challenge... dat heette toen nog Youngtimer Trophy vroeger. Dat is in 1993 opgericht door onder andere... Jeetje, wie hebben dat allemaal gedaan? Dan moet ik even heel erg ja, goed na uh, nadenken. Global, hè? Ja, weet je, uh, een tijdje geleden. Um, en dat was een beetje, er was behoefte aan uh, oudere auto's om mee te racen... terwijl er echt helemaal niks was... Nou, dat is op een gegeven moment begonnen. Klaas van het, vuur heeft het onder andere opgepakt. Op, op en, uh, en dat is langzamerhand eigenlijk nu gewoon, de, wat het nu tegenwoordig is, een heel groot circus geworden in heel Europa. En uh, we gaan uiteindelijk heel Europa door uh, met, uh, met rijders uit de hele wereld. Dus ze we komen echt overal vandaan. En zijn dus uh, mensen zeg maar uit Amerika die hun raceautootje... Uh, we, hebben, we hebben nu zelfs uit Australië hebben we drie auto's uh, die worden overgevlogen voor uh, Monza. Zo. Dus uh, dat zijn toch rijders die hebben gezegd... we willen op legendarische circuits rijden. Wat ik ook nog mijn wens nog steeds is. Ja, ik heb ja, alleen ja, ja. niet die miljoenen om dat te doen. Maar uh, je hebt als rijder heb je op een gegeven moment een wenslijstje. Van dingen die wil je één keer in je leven nog gedaan hebben. Ik heb altijd gezegd van... ik zou Dakar willen rijden. Nou, dat ga ik nu kijken. Dat zijn budgets, dat kan helemaal niet meer. Dus daar heb je niks meer te zoeken. Maar er zijn er wel een paar circuits in de wereld waarvan ik gezegd heb... Oh, mag, mag als ik de kans hebben, krijg... Dakker is toch geen circuit? De, nou ja, zo hè? Ja, Maar er zitten geen, geen, geen, geen grimbakken. Het is één grote grimbak <laughs> waar je doorheen gaat. Dus uh, <laughs> dat is wel lekker makkelijk. Ja. Nee, maar er zijn van die wenslijstjes wat je in je leven... Fink moet je gedaan hebben. Ja, ja, nou, okay, okay. De meeste circuits in Europa die ik echt wilde doen, heb ik gedaan. Dus uh, dat is wel mooi. Uh, er zijn nu nog een paar circuits buiten Europa... dat ik zeg, dat zou ik nog een keer willen doen. Dus, maar zo zijn heel veel rijders in de hele wereld... die hebben wenslijstjes. Uh, er waren heel heleboel rijden. Ze hadden al een keer gezegd we zullen heel graag een monster willen rijden. Nou, uh, dat is heel moeilijk om daar een, een evenement te vinden waar dat kan, sowieso. En ook nog waar het nog een beetje betaalbaar is. Want tegenwoordig, wij, wij kopen bijvoorbeeld trekminuten in. Hè. Als wij uh, als organisator een circuit huren, dan koop je minuten. Zo gaat het in principe. Oh ja? Je koopt niet een dag, je koopt minuten. En het wordt allemaal in minuten afgerekend. Ik dacht dat Zandvoort, dat, dat huur je gewoon, het circuit van Zandvoort, huur je ja. dan een, een weekend? of? Ja, wat? maar dat kost, het kost niet 10.000 euro, dat kost heel veel centjes. Okay. Dus um, uh, zo'n zo Monza betaal, uh, bijvoorbeeld betaal ik 350 euro per minuut. Wauw. Dat zijn bedragen, daar staan de mensen helemaal achterover. Waar gaat het allemaal over? Ja. Maar dat zijn de bedragen die wij betalen om die mensen te laten rijden. Maar is dat sect alleen maar dat er op het circuit gereden wordt? Alleen maar op het circuit gereden wordt. Oh, Oké, okay. dus wil iedereen het paddock, dan stop te tellen. Dan stopt de tellen. Oh, ja. ja, gelukkig wel, anders oh, zou het ja, helemaal betaalbaar worden. Ja, ja, <laughs> <laughs> maar de rijders willen daar toch graag rijden. Ze moeten alleen heel veel inschrijfgeld betalen daarvoor eh, om uit die kosten te komen. Maar dan denk je, denk je van, nou, dat wordt toch gewoon een heel zwaar verhaal. Ja, jongens, ik, zit op het al, ik, uh, ik uh, ga daar twee, twee stadvelden neerzetten. Uh, dan mogen we maximaal 55 autos starten per veld. Dus 110 rijders. Dus ik zit al op 140 inschrijvingen. Zo. En dat komt uit de hele wereld, hè? Nou, is wel, is de... Oh, wacht even. <sleuken> Donnie is don, don, don, don, er <sleuken> ook. <don. don. sleuken> Kijk, wat fijn dat we de techniek hebben aangepast, ja. uh, Dolly. Heb je, hoe, wat heb je aangepast? Nou oh ja, de microfoon. Oh, dat je met je microfoon heen en weer. Gaat. Ja. Jij, hebt vraag, ja. jij hebt een opmerking of een vraag voor uh, Rendel? Nee, ik, ik, ik sla stijl achterover van die prijzen. En, maar ja, goed, als, als je dan zegt. je betaalt alleen maar uh, wanneer je op het circuit rijdt. dan snap ik het misschien wel weer. Maar aan de andere kant, ik heb dat race nooit zo heel goed begrepen. Hè. Hoewel ik altijd vreselijk moest lachen om de verhalen van Rendel eromheen en zo. Echt, jongen, dan zakte ik weg in die stoel daar. Maar. Ik snap nu eindelijk waarom ze zo hard rijden. Ja, dat snap ik ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Snel, snel weer van het circuit af. Oh ja. Ja, dat wel mooi hè, dat gaat om. Ja. Nee, maar het is... maar, maar ik, ik weet niet beter dat uh, het circuit van wordt, uh, dat kon je dan per dag huren. Dat ja. was uh, 6.000, 7.000 euro. Ja, dat ook tegenwoordig ook niet meer hoor. Het nee, zijn best wel heel hoge bedragen geworden. Maar uh, bij evenementen kopen wij als, uh, als racer minuten in. Daar gaat in principe om. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld in het buitenland, uh, heb je dan, uh, koop ik zeg maar 100 minuten. Hè, hebben, of 4 keer 25 minuten hebben ze een, uh, een kwalificatie in drie wedstrijden van ieder 25 minuten. Maar dan berekenen ze ook nog een keer het op- en afrijden. Dus dan is het heel simpel. Een wagen de baan afrijden, zeg maar, naar de, naar de pitch terug betaal je 5 minuten. Hm. Is 1500 euro. Hij is niet aan het racen, hè? Nee. Hij is alleen maar ja, ja, ja, het ja. Uh, rondje aan het uitrijden. Maar het rondje oprijden betaal je ook nog een keer. Ook weer 5 minuten. Dus hè, heb je al 700 euro, ben je bijvoorbeeld kwijt euh, euh, als organisator. En ze hebben geen, geen, geen stap harder gereden. Zit je er niet af en toe pentjes te zweten? Dat je denkt van vrienden schieten met je op met, met je oude met met met met met skelter? Nee, dat is betaald. Nee, uh, uh, uh, een aantal jaar geleden dat ik wel pentjes weer, toen kreeg het de stadveld niet vol. Oh. Ik, weet je, een beetje uh, rond corona, die jaren rond corona, oh, ja, was ja, het best ja, ja. moeilijk. Het zijn ook allemaal mensen die een baan hebben, ook het zijn allemaal mensen die een bedrijf hebben, gaan de bedrijven niet goed, wordt er niet geracet. Nee. En race is nou gewoon, jongens, het is gewoon niet goedkoop. En in de historische racerij is het ook voor dat soort bedrijven niet makkelijk om een sponsor te vinden. Omdat het natuurlijk helemaal niet in de media komt. We zijn geen Formule 1, we zijn geen dinges. dus het is best wel moeilijk. Um, daar zit je op een gegeven moment wel, als je dan op een gegeven moment... Uh, zoals wij, uh, Sonja ging de eerste keer mee was naar Osjesleben. Dat is uh, bij Berlijn. Eén van ja, je favoriete scuies. Eén van mijn favoriete scuies, absoluut. Ja. Maar als je dan niet maar met een half stadveld zit... dan weet je dat je gewoon heel veel geld verliest als ja. organisator. Ja, ja, ja. Dus da dan zit je wel een beetje denk: denkt, ben ik hier mee bezig? Ga je weer naar Spa en heb je er weer gewoon 68 op de baan... denk je, ja, en dan maak je je druk over. Het is een beetje een balans vinden... Ja. Uiteindelijk aan het eind van het jaar als de teller op nul staat. En je hebt niks, niks verdiend, maar je hebt ook niks verloren. Nou, de, heb je een topseizoen gehad, ja. zeg ik altijd maar. Dus uh, dat is natuurlijk wel heel erg lekker. En nu wil je denk ik streven naar een licht winstgevende organisatie. Nou, in eerste in instantie niet. Ik heb een winstgevende organisatie naast me. <lacht> dus dat is lekker. Ja. <lacht> dus uh, dat is niet... Uh, dat is niet uh, dat is niet de, de eerste, eerste vereiste. Nee. Ja, maar ik bedoel van, van om wat rustiger uh, je races te kunnen organiseren. En, uh... Dat is wel altijd streef. Maar als ik aan het eind van de rit uh, uh, uh, nul op de balans heb staan, vind ik dat helemaal prima. Ja, ja. Het, maar bij mij is het belangrijkste... en dat is die passie die ik ook altijd met modelauto's had... de mensen moeten het enorm naar hun zin hebben. En ik zeg altijd maar... als een rijder uh, gestrest naar het circuit komt... en hij gaat lachend eraf... heb ik mijn taak goed gedaan... Ja. Uh, gaat hij lachen van het circuit af en zijn auto staat uh, als een wokkel, wat wij dit jaar met Chess Mellert hadden, een Engelse rijden. Nou, die auto stond echt als een wokkel op zijn trailer. En hij zat nog steeds te lachen, want hij zei, Renno, ik heb een topweekend gehad. Dan heb ik mijn taak uh, duizend procent gedaan. So. En dat, dat is een beetje nu het team wat we hebben. We, we worden het Green Team genoemd heeft helemaal niks te maken met de groene CO2 uitstoten, dat soort dingen. Het is al puur altijd in het groen lopen met het hele team. Ja, als we uiteindelijk gewoon iedereen zien vertrekken met een grote lach, dan ben je top. En als ik voor het publiek, voor de fans, een heel mooi stadveld neer kan zetten, is mijn missie helemaal geslaagd. Nou ja, ik denk al van... je begint blijkbaar al een soort wereldnaam op te bouwen... dat ze over de hele wereld naar je toe komen. Ja, en daardoor wordt het ook heel erg lastig allemaal. Want vooral de, de FIA zit me heel erg op de, op de, op de nek... Op de oh, oven, ja? met allemaal regeltjes... die ze willen dat we gaan doorvoeren... en toestand en dat soort dingen. Oh. Dus het is heel erg lastig... om dan daar weer tussendoor te manoeuvreren. Er zijn andere series van hele grote jongens... met hele grote namen. Maar een hoop rijden ze toch wel naar ons toe gaan... omdat ze zeggen, we komen voor de gezelligheid. Ja. Kijk... We zijn geen maar dan kampioen. nog bemoeit de FIA zich ja, mee. Ja, omdat ze toch... Dan gaat iemand Mag dat zomaar? Mogen ze zich uh, zomaar bemoeien? Die, via, die bemoeit zich overal mee. Als jij, uh, ja, maar je kan toch ook zeggen... Ja, ik heb met jou niks te maken. Hè? Ja, dat gaat helaas niet. Want zij moeten uiteindelijk wel mijn, uh, mijn technische regels goedkeuren. Oh, okay. Dus uh, ik kan niet buiten ze. Ik zou heel graag buiten ze willen. Ja, maar ik ook. kan niet buiten ze. En, uh, en er is niemand die de via controleert. Dus als zij zeggen, wij willen dat het zo is. Dan moet dat zo. Ja, nou, dat en het is altijd ook daar. Ik heb heel veel gesprekken met die lui gehad. Dus ze zeggen, maar wij vinden dat zo. Jongens, maar geef mij een reden waarom dat dan zo moet. Ja. Waarom? Nou, het, nou, wij vinden dat zo. Maak het logisch. Maak het logisch. Ja. Uh, in de praktijk werkt het niet zo. Dat hebben jullie toch gezien dat in de praktijk niet werkt? Nee, maar wij vinden dat zo. Het ja, is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om mee Maar aan de andere kant, als die stempel niet onder mijn reglementen staat... heb ik een probleem. Ja. Want dan kan ik het niet eens wat organiseren. Dus je moet uh, uh, Ik ben... Verschri Sonja zegt altijd... ik ben verschrikkelijk slecht uh, in uh, politiek. Ik heb geen grijs gebied. Mij is ja, is ja, nee, is nee. En dat, is, dat zijn mensen die leven alleen maar in een grijs gebied. Mm. Dus dat is heel erg moeilijk voor mij om daar... Ja, nou moet ik af en toe heel erg slikken... en denk, ja, los dan laat maar. Maar ja, nou, ja, ja, zo ja, werkt ja, dat ja. nou helemaal, helaas. <laughs> We gaan even naar muziek. Ja, we gaan terug naar 15 mei 2016. 18 jaar is hij. En vanaf vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om de Rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Carl Seens is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee! Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Red Bull 1 voor stappen 2. Daniel Ricciardo 1 voor stappen 2. Zero point! Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rothberg. Rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car. Vandaag is Max 18 jaar en 227 dagen oud en nu duik je naar binnen. Eén rondje dus, maar even is hebben. We zagen de pitstop van Max Verstappen en tijdens de vrije trainingen heeft hij daar hevig op geoefend. En bij de laatste keer ging het een klein beetje mis, hij stond iets te ver naar links. Daar werd rustig over gesproken, het werd hem rustig uitgelegd en kijk eens hoe hij het doet. Doe wel. 30-5, Raikkonen rijdt 30, 5. 30 Je voorstellen? daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt hè? Dat wordt kwalend hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, kan er niet even gewoon meteen tien rondjes bij. Weet je, Je moet toch Jos Verstappen eten, je zit gewoon deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een slag 300.000. Dan heb je van de opsels, dan heb je 8 op plekken waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen.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 Fucking bizarre. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Mag die stap in de laatste bocht in Barcelona? Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking! This is what it like. yeah, Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. Wat een great debut. Thank you very much, Christian. Zo, so, dat was allereerst voor oh. onze eigen Max Verstappen. Geweldig fragment ook van Olaf Mol, die helemaal uit zijn dak en uit zijn plaat ging bij die overwinning, Rendel. Ja, dat ja, leuk, hoe, uh, hoe vond jij dat? Zat, Iedereen, dat toen niet de eerste won daar op Spanje? Uh, ik ben niet zo uit de dak gegaan als Alf Mol, maar ik heb met verbazing zitten kijken hoe die gewoon Kimmy toen achter zich hield die laatste ronde. Ja. Want Kimmy is geen makkelijke rijder. Nee, <laughs> en nee, ik denk, nee, nee. nou, jij bent toch heel erg broekie wie hier bezig is. Ja, toen had ik wel zoiets, we hebben hier gewoon een hele grote te maken. Ja, dat is, een, dat is uh, weet je, zo'n eerste camprio verwinning uh, en uh, Olaf deed het echt gewoon heel erg goed. Want die ging gewoon helemaal uit plaat. En dat, zo hoort het ook gewoon. Ja, uh, zeker. Blijft een mooi uh, fragment. Absoluut. Absoluut. En uh, gewoon, ja. We hebben gezien wat daar uh, het vervolg van geworden is uiteindelijk. Zeker, zeker. Maar nu even terug naar jou. Oh, uh, help, help, help. De, de Smiley Boss Youngtimer tour, ja. Touring Car Challenge. Is, wordt dat eigenlijk... Uh, Wordt dat eigenlijk een, een soort fulltime job voor je? Want uh, het lijkt me met, met al die contacten over de hele wereld die je hebt en krijgt. En um, wil je nog groeien met die hele klasse? Ja, we gaan op groeien. En uh, dat is wel de bedoeling. Ik wil het echt veel groter maken. Nog groter. En dan uiteindelijk uh, ook wel een bedrijf van maken. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk. Want uiteindelijk moet ik ook een beetje centjes weer gaan verdienen. Want... Schet eens het eindplaatje. Waar wil, je, waar wil je eindigen met? Hele eigen evenementen. Dus uiteindelijk wel dat je zegt, we pakken inderdaad... ik uh, stap uh, daar de toren van, uh, van Zandvoort in. Ik zei, jongens, uh, dat weekend en wat kost het me. Ja, ja. En, uh, en Ber Bernhard, trouwens, even over de prins. Uh, jij hebt bij de allereerste, of tenminste... de nieuwe Formule 1-wedstrijd uh, hier op Zandvoort... Mocht jij een vitrine inrichten met modelauto's, ja. Want uh, had, had Bernhard jou nou gebeld? Of, of gebeld? Nou, weer een, uh, weer een ding. Een, uh, heet het? Via-via. Een, een, uh, en uh, uiteindelijk een bureau. En die moesten. Vitrines in dat huisje daarboven op de berg. Uh, moesten ze. Oh ja, ja. ja weet je, ja, ja. moesten ja. ze ingericht hebben. Toen kwam een in. Met helmen, modellen en toestand, dat soort dingen. Oh, ik begreep uh, dat jij de, de prins zelf had gesproken. Nee, nee, die heb ik daar oh. niet gesproken. Uh, Bernhard heb ik nog een keer tegengekomen. En die, toen zei hij wel dat hij het heel mooi was, vond. Dat is oh. natuurlijk altijd heel mooi. Maar goed. hoe spreek je de prins? Dings aan. Met uh, als, uh, uh, als meneer of... Nou, als ik op het circuit ben, geef eens gas. Als je aan het rijden is. Weet je, hoe, hoe moet je... Dan, is, dan zijn het uiteindelijk ook maar gewoon echte racers. Ja. Dan is het wel een prins, maar dan blijft het gewoon een racer. Want het zijn, daar zitten, wat ik altijd zeg, bij, bij echte racers, heb wij hebben witte bloed, ik, ik, ik dat niet, maar jij hebt witte bloedlichaampjes en rode bloedlichaampjes. Gelukkig wel. Ja, en uh, racers hebben rode bloedlichaampjes en die witte zijn racers bloedlichaampjes. Dat blijven dan gewoon kleine kinderen die met een autootje gaan spelen. Ja, ja, ja. En dat, meer is het dan ook niet. Maar ik heb dat ook gehad met de hele toestanden met de prins van Denemarken. Oh. En ik reed met mijn reken tijdens de straatrace in Aarhus. En de, reed de Prins van Denemarken reed in een Ferrari Formule 1 uh, demonstratiewedstrijden. En ik reed daartussen. En ik had hem al twee keer ingehaald op de baan. En uh, dat, <lacht> dat vond hij niet zo heel erg gezellig. Maar die kwam, bij de volgende sessie kwam hij voort, We uh, gingen rijden, kwam hij naar me toe lopen. Waar rij je heen? Dat en dat. Ja, ja, ja. Maar er stonden op dat moment gelijk allemaal cameramensen om me heen. En ik denk, ja, ik wist helemaal niet wie dat was. Jongen. Ik had geen <lacht> idee. Dus, um, dus ik zeg, ja, nou ja, als jij wil rijden, mag je wel rijden. Ik denk, maar waar rij jij dan in? Ja, ik rij uh, in die... Uh, de... Je denkt, oh, maar ja, dat is 700 pk in die straat, dat lijkt me niet zo goed los. Want dat gaat uh, je huis verkopen, uh, zeg maar, worden. En... En daarna kwamen allemaal mensen, maar je hebt met de prins gesproken. Ja, wie is dat dan? Ik wist helemaal niet wie dat was. Joh. Ik zeg, het is alleen wat Hij geeft geen gas in die straat. Hier, dus. <laughs> en s'avonds tijdens het drankje en het boordje, dat soort dingen, heb ik dat ook tegen hem gezegd. Hij zei, weet je hoe moeilijk het is hier in die straat? Ik zei, ja, maar je geeft nog steeds geen gas. Ja, ja, ja, ja. Dan blijven het ook kleine kinderen. En die dan is het wel, wel, wel, Ja, nou ja, nee, maar het was ook best wel moeilijk. Want het was een best wel moeilijk circuit, erg hobbelig. En, uh, ja, ja. Er zijn ook twee een auto's toen dat weekend ook serieus afgeschreven, zeg maar. <laughs> dus. Uh, Nee, maar dan, dan, uh, dan, dan is het gewoon iemand waarvan ik denk van ja, weet je. Maar terug naar de ITCC, dat, daar wil je eigenlijk een, een goed lopend bedrijf van maken, met over uh, de hele wereld misschien wel? Nou, uh, dat, dat uh, nog niet, maar het is, het is, het is, het is gelukkig al een goed lopend bedrijf. Hè. Het is een, een heel goed lopende serie en uh, uh, we zijn uh, enorm geliefd, dat is heel erg belangrijk. Echt enorm geliefd in uh, heel, uh, uiteindelijk al nu al heel Europa en bij heel veel rijders. Uh, ik zag net mijn mailbox zo weer vollopen met al mijn rijders die een monster willen. Uh, Tijdens de uitzending? Tijdens de uitzending gaat het oh, gewoon door. Oh, gewoon, ja, okay. gaat gewoon door. Yeah. Dat gaat de hele dag door. Oh, okay. zo, je zegt het ook, dat is 24 uur business. Dat gaat, uh, s'avonds om 11 uur krijg ik nog mailtjes en belletjes en half twaalf gisteravond nog. Hè? Ja, half twaalf gisteravond nog. Um, uh, dat gaat constant door en dat wil ik wel nu uit gaan breiden naar iets nog moois. Ik vind het al verschrikkelijk mooi. En iedereen zegt ook als je de serie ziet draaien... Je, je wat een mooi startveld. En dat willen we... ...absoluut nog mooier gaan maken. Ja, ik weet wel... ...jij bent wel van een man van de grote startvelden. Ja, alles beneden de 30 is bij mij geen startveld. <laughs> dus dat is een hele korte discussie. Ja. Dus het, Formule 1 stelt er niks voor. Nee, nee, nee. Klaar, weet je? Toen, dat, <laughs> dan zijn we inderdaad klaar. Nee, beneden, beneden de 30 auto's, dan ben ik mega zagrijnigd. Dat en, vind en, ik en, en net zoals NASCAR in, uh, in Amerika... Ja. ...dat soort startvelden... ...staat ja, gewoon 40 auto's Ja, maar het maar dat Moet is ook wel, want bij de eerste ronde... ...zijn er al 20 Ja, je bent, Ze zijn er heel vaak heel veel kwijt. Ja, ja, ja. Maar, Weet je, zoals Formule 1, de afgelopen jaar 20 auto's. Denk je, jongens, houden nou dat toch op. Ja. Die wat circuit... een pushpass. Ja, wat een pushpas. Uh, 24, Wat vroeger hadden we 26, 28 auto's aan de start. Kan makkelijk. Dan zeggen ze, ja, de circuits zijn er niet op berekend. Dus circuits zijn er wel op berekend. Hou op met die omgaan. Ja, ja. Uh, ja, als ze kopen een pitboxje tekort, nou dan gaan ze maar z'n tweeën maar in één pitboxje. Ja. Want tegenwoordig bouwen ze een pitbox. Denken, nou, als ze zijn eerst een huis aan het bouwen dan gaat er ook nog een auto in. Hm. Dat kan ook allemaal weer een beetje back to basic. Dat ja, Dan ja, zeggen ja, over ja, budget ja, caps. Ja, ja, ja. Uh, Uiteindelijk moet je het publiek van maken, daar gaat het om. Ja. Want die betalen een hoop geld voor een kaartje. Ik zeg altijd maar: op het circuit zijn er maar twee mensen of twee groepen zijn belangrijk. Het zijn de rijders, die moeten daar een zin hebben. Want die krijgen uiteindelijk, dan komen ze terug. Hmm. En de publiek moet naar zijn zin hebben. En de rest, niemand is belangrijk. Ja, de, de mensen die er wel achter de schermen werken. Uh, ik vind de, de OK heel belangrijk. Die ja, mensen staan er zeggen. ook natuurlijk. Het ja. zijn heel belangrijke mensen. Ja, ja. Maar van organisatorisch, op organisatorisch gebied... zijn er altijd een hoop mensen die lopen dan helemaal... naar uh, boven in de wolken. Ja, en uh, ja. kijken, ons zo geweldig zijn. Niemand is belangrijk. Hmm. En dat vergeten de mensen ook eens. Die rijder, die moet naar zijn zin hebben. En uiteindelijk daarna ook het publiek. Want die wil ook centjes wat zien. Ja. En dat gebeurt de laatste tijd wel op een hoop evenementen, denk ik wel. Kan beter. Nou ja, jongens, even eerlijk. Ik vind de Formule 1, het showtje wat ze geven, geweldig. Maar als je het je in hemelsnaam naar te kijken? Uiteindelijk vinden ze de Porsche Cup, vinden ze omdat ze die meer lawaai maken, vinden ze leuker. Ja, dat was dit jaar zo. Of voor dat, 24 je, was dat. Ja, weet je, en dan heb ik echt zoiets van niet goed. En als je geen goed bijprogramma hebt, ja, daar heb ik geen tijd voor. Geen tijd voor, eh... Uh, maar bijvoorbeeld om nog maar eens de historische kramp in te nemen. Dat is gewoon drie dagen lang. Van uh, ochtends 8 uur, 9 uur tot s'avonds 6 uur. De ene klas naar de andere klasse wordt dat. En zo moet het. Ja, en zo moet het. En als je daar ook s'avonds ook nog eens. Zo keer... wil jij het ook met de ITC. Zo wil ik met de ITC ook. Mm. En als je, als je daarna zegt: van Ik ga ook nog een keer met alle auto's dorp in. helemaal goed. Weet je, ga, laat mij verronken. Ja, dat is nog altijd. Die wil alles. Uh, er is al een, een uh, optocht natuurlijk. Ja. Maar het kan nog, moet eigenlijk nog gekker. Hè? Nog veel gekker. <laughs> ja. En ik heb zelf ook al meegereed hoor. Dus, uh... oh, oh, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, maar, maar er was paard en wagen Zo lekker. Zo Nee, nee, nee. Met een MG hè, van, nee, uh, okay. van uh, AJ Vos. Ja, ja, ja. Geweldig. Nee, maar dat is toch prachtig voor het mensen. Ze doen het ook bijvoorbeeld ja. bij En hebben ze tijdens de. De 24 uur gaan ook alle auto's naar Spa... naar het dorp toe. Nou, fantastisch. Uh, Le Mans, al die auto's... gaan het dorp oh, in. Ja? Oké. Okay. Geweldig. Uh, laat ook de... In feite, die mensen... die zitten een beetje met... Uh, die jongens, die we hebben tegenwoordig, maken auto's bij, geen lawaai meer. Uh, maar... Uh, dat dorp moet er ook van eten. Het dorp moet er ook van genieten. Het dorp moet er ook uh, gewoon denken... hé, hey, wat gebeurt hier uiteindelijk? Maar... betrek ze er dan ook gewoon bij. We hebben het gezien... met uh, uh, de Jack's Racing deze uh, op Assen bijvoorbeeld, afgelopen jaar... gingen ze met de Formule 1 het dorp in. Ik heb nooit zoveel, zoveel mensen in die stad gezien. Dus maar een klein dorpje, dat stelt niet veel voor. Oh, nee. oh. En dan heb ik echt zoiets van... nou, als je daar zoveel mensen ziet, is het toch alleen maar prachtig. Ja. En, uh, en die mensen vinden het uiteindelijk ook heel erg leuk. Ja. Dus uh, uh, die belevingswereld moet er nog veel meer zijn. Historische Campri afgelopen jaren op Zandvoort... Um, hoor ik wel van een hoop mensen zeggen... het is allemaal iedere keer weer een beetje hetzelfde. Dan moet je als organisator er uh, gewoon... Uh, alle open opengooien en het totaal anders maken. Andere boeg gooien. En ga ook kijken in Europa op andere evenementen. Daar leer je heel veel. Dat is heel belangrijk. Maar... Nou, dan gaan we even muziek draaien. En dan wil ik graag horen hoe jij het op zondag zou willen zien. Ja zeker. Zijn we benieuwd daar met onze plannen, Benno. Ja, ook ja, uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, daar, daar hebben we het nog wel een keer over. Ja. Ja. We gaan lekker muziek draaien. Hier is Raccoon. Goodbye. De serie van uh, Zandvoort op zondag met uh, Raccoon en uh, Nickel voor Goodbye. Wat uh, wilde je nou zeggen, Rendel? Oh. Je... Ik zei was een goed liedje. Oh, dankjewel, <laughs> dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dat horen ja. we graag natuurlijk, uh, Ben of Heugen. Ja, heel He? graag. Zeker weten. Dat horen we nou, heel, ja, we heel hebben heel nog graag. maar een, minder dan een kwartier. Uh, ja, ja, ja, is... En we zijn uh, eigenlijk net begonnen, toch, Rendel? Ja, dit was de, war dit was de, de warming De vorige wegje. vorige vorige nou ja, Let's go, all the way. ik ben ook van de plannen maken. Dus uh, we kunnen altijd zeggen: Nou, we kunnen elk, elk kwartaal even samenkomen. En dan gaan we een autosport uh, uitzending maken. Altijd goed. Ja. altijd goed. Maar vandaag nog even terug naar de ITCC. Uh, en we hadden het net over de historische kramperie hier op Zandvoort. Het kan beter zijn, jij. Het kan uh, voor nou, het publiek exact... aantrekkelijker. De klanten zeggen dat. De, dus de, klant... de, de toeschouwers zeggen dat het de kan toe. beter. Ja, ja. En ik hoorde alleen met de laatste jaren... Gewoon dat het gewoon het afgelopen jaar... Te... vonden mensen echt uh, ja, zwaar, zwaar slecht. Ja, maar waar zit het dan in? Uh, ik denk gewoon... op hetzelfde concept blijven zitten. En je moet op een gegeven moment toch wel heel veel veranderen. Dus dat betekent dat je niet altijd... met dezelfde race bezig moet zijn. Uh, er zijn zoveel verschrikkelijke... historische race in Europa. Ja, want dat wou ik eigenlijk net vragen. Ja. Kan je eigenlijk wel wisselen? Ja, Oh, enorm, enorm. Ja. En uh, als ik alleen kijk wat er allemaal in Italië rijdt, wat er in uh, Frankrijk rijdt, in Duitsland een serie is, kan je zo verschrikkelijk veel wisselen. Uh, elk jaar weer met een compleet totaal ander programma. Maar er wordt altijd maar alleen maar naar veiligheid gekeken. Weet je? Het is zo simpel: je weet gewoon dat die serie komt, die betaalt dat, klaar. Wat daarna met die serie gebeurt... hoeveel auto's aan de start hebben... maakt dan helemaal niet meer uit. Maar als ik een master-serie zie rijden... en dan hebben ze een, een pre-66-serie... Uh, en dan rijden je zes auto's op de baan... dan zit jij het publiek niet meer te vermaken. Nee. Dan heb je je zakken wel gevuld... om die master's te toch dat inschrijfgeld wel. Maar je hebt je publiek die zegt... waar zit ik naar te kijken. Ja. Dus zorg er in ieder geval... wat ik altijd zeg... dat er een minimaal veld staat van plus 30 auto's. Maakt niet uit. Is, kijk, met de Formule 1 gaat dat wat moeilijker. Uh, zeker op Zandvoort. Maar uh, er zijn genoeg historische racers... die makkelijk die 40, 45, 50 auto's... of 55 auto's op de baan krijgen. Helemaal geen probleem. Dat betekent dat je wel even gewoon... even je werk moet gaan doen. Je moet even aan de bak. En je moet al nu beginnen... ...met de mensen uit te nodigen voor de wedstrijden van volgend jaar. Ja, precies. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus ja. je moet nu al beginnen zeg joh... Ik, uh, hey dat is een mooi serietje. De, de, de, de, de, die hebben daar gereden, op, uh, op uh, Nuremberging. Dat is een mooie serie. Ik ga met die mensen ballen. Kom naar Zandvoort, dit betaal je. Wil je komen? Ik ga je vertellen, iedere serie in Europa wil op Zandvoort rijden. Want elke rijder in Europa wil op Zandvoort rijden. Zandvoort begrijpt soms zelf niet... Hoe belangrijk hun eigen circuit is. Is dat, dat zo? Dat is een beetje het uh, probleem. Dat circuit is zo geliefd bij rijders. En dat uh, heeft niet eens met de baan te maken. Want soms komen ze erachter dat. Nou, zo fijn is het op Zandvoort ook af en toe niet. Maar het heeft met de omgeving te maken. Het dorp, de zee, de ligging, de geschiedenis. Uh, Zandvoort staat een beetje in Durf je gewoon te zeggen in het rijtje: Spa, Franco, Jean. Uh, nou, uh, Monaco gaat te ver. Maar wel Le Mans. Uh, weet je, als ik dat soort namen noem. Nu, dit jaar, dat wij naar Monza gaan. Ik zet de Monza. De hele mailbox viel vol. Ja, ja, ja, ja. Ik kom de monster, ik kom de monster, ik kom de monster. Uh, wij hadden dit jaar uh, twee wedstrijden met twee, C, of, uh, twee uh, uh, velden vol. Op zandvoort. Ik zeg, joh, we gaan naar zandvoort. We kunnen geluid maken. Dat is heel belangrijk bij historische autosport. Je moet wel lawaai kunnen maken. Want een autootje krijg je niet naar 96 dB. En dat is vaak niet eens het uitlaatgeluid, maar het inlaatgeluid van al die carburateurs en die injecties. Uh, ik zeg, we hebben geluid, we gaan naar zandvoort. Zonder wel uh, twee weken was het vol. Ja. Hmm. Had ik mijn, mijn velden vol. Dus een organisator speelt dan weet dat hij op veilig speelt. Ja, ja. En Sanford weet zelf niet hoe belangrijk ze af en toe zijn. En dan denk je, jongens, durf dan zelf ook een keer die bal te pakken. Bel ze wat andere klassen op. Ja. Doe dat gewoon en ga heel veel roleren En zet elk jaar een ander veld neer. Een, ander, een heel ander programma neer. Dan weet ik absoluut gewoon zeker dat die historische Grand hier. Je gaat dan echt tippen aan hele grote jongens uh, in, in het buitenland. En uh, een all time op de Noemenburg Heeft ook iedere keer andere velden. En als je je goed begrijpt, dan zou jij dus zeg maar vanaf uh, 26... Uh, want dit jaar is het allemaal georganiseerd. Alles, alles is vol. Alles is dan, vol. Dan, dan zou je vanaf 26 zou jij, uh, elk jaar wel een evenement kunnen organiseren hier op Zandvoort. Ja, met wel. Met, nou, niet alleen met ITCC, maar met heel veel andere series. Want ITCC is nog niet zo groot dat we ook formuleklassers en dat soort dingen gaan doen. wil ik ook niet. Hè. Er zijn op ook tofie, een paar formuleseries in Europa. En die hebben het allemaal niet echt heel erg makkelijk. Dus als zei, jij formuleklassers wil doen, dan zeg ik gelijk nee, want die zijn er al. Die moeten alleen zelf eventjes aan het werk. Uh, ik ga niet als een, als een seriecoördinator... Ga ik, uh, of als organisator... ga ik andere series het leven moeilijk maken. Want uh, uiteindelijk... Uh, we zitten allemaal wel in dezelfde vijver te vissen. Daar ja. komt die feit op neer. Maar we moeten ook allemaal uiteindelijk... die liefde in die autosport uh, stoppen. Nou ja, als ik wat ga doen, ga ik totaal andere dingen doen. Dan zeg ik, jongens, we gaan... Hey, die serie, we zijn nu bijvoorbeeld heel erg met de 90s bezig. Er dus zijn de auto's uit de jaren 90, daar is eigenlijk niks voor. Nou, dat ben ik nu uitproberen. het proberen. Dan weet je gewoon dat de eerste twee jaar kost je dat geld. Maar uiteindelijk staat er ook een heel mooie serie... Mooie serie met oude BTCC-auto's, STCC-auto's en dat soort dingen... Uh, dan moet je in investeren, dan moet je wat gaan doen... maar dan gaat het uiteindelijk wel komen. Niemand doet dat, nou, iemand moet beginnen. Ja. Uh, ik wil heel graag een serie uh, gaan beginnen... met Ken, alleen maar Canem-auto's. De echte grote Amerikanen... uit uh, de grote, dikke v 8 uh, mm. sportscars. Nou, daar hebben we nu al... een, een stuk of vijf, zes auto's bij ons rijden. Dat is te weinig om één veld te laten gaan. Ja. Ja. Als je, uh, kijk, ik heb geen dikke zakken... dat ik zeg, nou, ik betaal... Uh, daar uh, dat inschrijfgeld wel, kom u lekker spelen. Nee, dan moeten er gelijk... dan moeten er ook gelijk twintig staan. Mm. Maar die staan allemaal in Amerika. Dus die moeten wel over willen komen. Dus, maar Zandvoort. Maar ook andere secuizen. We hebben een paar hele mooie secuizen op de kalender. Waar iedereen graag spaar wil iedereen rijden. Zolder gaan we ook dit jaar heen. Blijkt ook iedereen te willen rijden. Mm. Dus uh, Monza krijg je ze op een gegeven moment wel heen. No. En, uh, maar dat is, een, dat is een jarenproces. Je doet dat niet in... Je doet dat niet, zeg maar in uh, in, in twee, drie jaar, dan ben je vier, vijf jaar bezig. Ja, ja, ja. Maar ik ben pas 62. En ik, ja, heb, ik ja, ja. Zeg, op mijn negentigste werk ik nog in autosport. Dus, uh, Daarom. De, de hom, dus we hebben het altijd. Die Misio is uh, uh, 75, race nog steeds. Dus, ik bedoel, uh, er is nog steeds een broekje, want ik heb ze oude rijden. Dus het moet, <lacht> <lacht> klaar. <lacht> Simpel. Wat dat betreft uh, kan je nog jaren vooruit. Nou, absoluut. Nee, ja, absoluut. Uh, de Michio is inderdaad een van die grote voorbeelden. 75. Hey, een gaspedaal kent de leeftijd niet, hè? Nee, dat is waar. Dus uh, is heel simpel, ik zeg maar een gaspedaal weet niet hoe oud de, wie, wie erop zit te drukken. Dus dan kan je altijd racen. Ja. Door, uh, de, dus uh, gas geven. en hij, hij doet het gelukkig nog steeds heel erg goed. Ja, ja, ja, ja Dus uh, lekker. En, en dan in deze klasse. Ja, het is ook geen makkelijke klasse waar je zit en wel gaaf auto's. Ja, <laughs> dus, uh, uh, ja uh, ik hoop dat hij nog jaren doorgaat. En hij kon er ook heel erg smakelijk uh, over vertellen. Ja. Um, even kijken, ik kijk naar de klok, uh, heer Hart. Ja, wat is uh, het plan daar, uh, Benno? Nou, ik zou zeggen. Gaan we nog kijken, twee plaatjes doen of één? Een, een, een? Een, uh, uh, ja, nou, uh, uh. Even, even <laughs> te, te, nee, weet je, ik sta gewoon spreken. een plaat in. Ja, ja. Doe, doe Kijk even aan de rechterkant van We stoppen Van, uh, van uh, Rendel, <laughs> en dan zeg ik, zij gelooft in mij. Slacht <laughs> oh. te slapen. Vroeger er een gisterenavond, wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij Nu sta ik voor je Ik ben weer blijven hangen in de kroeg Weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. vroeg Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allen. Vrij, want ze weet. Dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij ontdekt en ziet dat in iedere van mijn soms geniet. Ze vertrouwt op mij. Tot de tijd dat ieder mij herkent Ach, En je trots kan zijn op je eigen vent Op straat zullen ze zeggen U bent bekend Zolang we dromen Van het geluk dat ergens op ons wacht dan vergeet je snel weer deze nacht Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht Mijn zijn geloof Eens vij want ze weet. Dit gaat voor mij! Ja, dit gaat zeker voorbij, Ben ook. Ja. Deze uitzending ook hè, want uh, we hebben nog maar 2 minuten 30 op twee de klok. Okay. Ja, zeker. ...daarom staat hij bij mij ook nog op 57. Ja, ja, precies. Was dit pr mijn leven? <laughs> Zij gelooft in mij. Ja. Ja. Ja. We, hebben, nee, ja. we geloven in Rendel ...en we ja. maken alweer plannen met maar Dat komt helemaal goed, Rendel. Uh, dus, uh, ik, ja, ik ga... Ik ga uh, Rendel. we gaan je bedanken... ...voor ja, deze ja. leuke radioshow. En uh, Sonja voor het uh, geduld natuurlijk. En <laughs> Matthijs voor zijn commentaar. Dolly, die ook nog gezellig meedeed. En uh, onze... Uh, ...Thomas. ja. Thomas. De bekende Zandvoort. De bezetter, De bekende Zandvoort. De bekende Zandvoort. En nog een Thomas andere bekende... Ja, we hebben nog een bekende Zandvoort. Oh ja. Dit is, is Rob Harms. Dat is ja, waar ja, ook. Ja, ja, ja, nou, ja, ja, jij ook ja. bedankt, uh, Breno Veuge. Ja, graag gedaan. <laughs> tot de volgende en, uh, keer. Ja, tot volgende... Oh ja, deze hadden jullie ook nog te goed. Het wordt nog maar 1 minuut 40 hoor. Van uh, geen gwijngaards. Oh. oh nee. <laughs> Met de vlam in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 Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan Hoewel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan En de weekends die ik thuis ben zal voor ons het einde zijn